Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeke en dit is het nieuws van NOS op 3. De watersnood op dit moment in Limburg kan in het hele land gebeuren. Dat zegt de missionair minister van Nieuwenhuizen. Zoals bij Venlo op bezoek... Cora van Nieuwenhuizen zegt dat er al veel gedaan is om water meer ruimte te geven... maar dat er nog veel meer nodig is vanwege klimaatverandering. In mijn ministerschap heb ik al alle extreme meegemaakt... die mijn voorgangers uh, allemaal niet hebben meegemaakt. En ik ben bijna vier jaar minister. Uh, wat je hier vandaag ziet, onderstreept maar dat iedereen die dacht... ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Nou, dat doet het dus wel. Dus we moeten wel met z'n allen hier aan doorwerken. Ondertussen is het nog steeds spannend rond Roermond en Venlo... Het water staat erg hoog en blijft nog uren hoog. Dat is pittig voor de dijken die de druk zo lang moeten weerstaan. Het waterschap volgt de situatie bij één dijk naast een bedrijventerrein in Roemond. extra goed, vertelt verslaggever Joris van Poppel. Dat is een dijk waar kwelwater doorheen komt en die dijk die ligt net naast het designer outlet van de Roemond. Die bekende shoppingcenter. Ja, die dijk wordt in de gaten gehouden natuurlijk. Er zijn zorgen over of die het gaat houden. Tegelijkertijd zeggen ze ook, er is nog geen sprake van instabiliteit van, van gebouwen daar. Maar ja, er zijn wel zorgen over dat die dijk het, het gaat houden. En de brandweer heeft nog een koel gered uit de Maas. Waarschijnlijk werd die 100 kilometer meegevoerd door de stroom. Het dier kwam uit echt Limburg en werd er tussen Uden en Nijmegen uitgevist bij het plaatsje Escharen. Een festival dat bij de kermis in Tilburg hoort... is gisteravond stilgelegd door de gemeente. Mensen moesten blijven zitten, maar het gebeurde niet. Ook niet nadat de beveiliging mensen erop aansprak. En dus werd er stekker een kwartier voor tijd uit de show getrokken. Ook al was het maar een kwartiertje... het was ook bedoeld om een signaal af te geven, zegt de gemeente Tilburg. En in het Olympisch dorp in Tokio is iemand positief getest op corona. Het is een buitenlands staflid... Iedereen in het Olympisch dorp moet dagelijks een wattenstaafje in de neus. En het is de eerste keer dat iemand positief is getest in het dorp. Vanwege de privacy is niet bekendgemaakt uit welk land het staflid komt. Het weer dan nog blijft droog en helder vanavond. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen een grijs begin, later volop zon en 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB de A1 richting Amsterdam. Bij Muiden nu zo'n 20 minuten vertraging vanwege een spoedreparatie. En bij Utrecht een kwartier vertraging op de A2 naar Amsterdam vanwege rommel op de A2 bij de Leidse Rijntunnel. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 was dit zo'n zo'n zomerse start. Welkom bij Entertainment voor You. Tot klokjes van 7 uur ben ik bij u. En uh, ja, mijn naam is Gert Heij. En ik, uh, ja, ik uh, draai de leukste muziek voor u. Tot aan de klokjes van 8 uur. We gaan lekker verder met, uh, ja, Stanley Hazes en je oude heer. Maar pas geboren en je rilde van de kaart. Wel altijd voor je zorgen en een goede vader voor je zijn, maar die wens is nooit uitgekomen. Want ik blaf toch jou weer. Ik heb je in de steek gelaten. Met je moeder hield ik het niet uit. Elke dag maakten we ruzie. En op een dag kwam ik niet meer thuis. Probeerde alles te vergeten. Maar dat lukte mij toch niet. Dat kennen we natuurlijk ook van André Hazes, je oude heer. En dit is gezongen door Stanley Hazes. En ja, we gaan naar uh, ja, Melissa en zij zingt uh, Kom een uh, pak je kans. En Entertainment for you, tot de klokjes van acht uur. Mijn naam is Het hij, goedemiddag. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. Je voor me in hoor. Kom en pak je kans. En dat was Melissa. We gaan naar John West en Lange Frans. En blijf bij mij. Dit klinkt gezellig. John West en Lange Frans. Toen ik jou zag staan. Onder het licht van de maan. Zo mooi dat het bed een droom kon zijn. Heel mijn hart, dat zo. Oh, oh, oh, in buiten van. Ik ben zo blij dat jij in mij.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 Don't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 nu hoor je dat ik met Johnny West ben, dus er wordt gedanst en gefeest en gezond. Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn op zo'n prachtige dag vandaag. vandaag. En ik wil zo graag dat je bij me blijft en dat is alles wat ik van je wil. bij mij. De liefde tussen ons gaat nooit meer voorbij. Oh, liefste, blijf bij mij. Bij mij. He, lekker Lange Frans station, West. En dat allemaal bij een UV-index van uh, ja, 7. Met verlagen van de wind uh, van 40 km per uur, dus een matige wind. En dat allemaal hier bij uh, CFM Entertainment View. 23 graden. En het zeewater is natuurlijk lekker. 18 graden om precies te zijn. We gaan lekker verder met uh, mijn Annemie. Het Kent geen tijd. Niets. Hier bij Entertainer voor jou, Frans Joosting. Een... En uh, met het be bekende nummer natuurlijk van uh, Nico Landers. Mijn Annemiek. Dit in een nieuw jasje natuurlijk met Frans Joosting. Uh, lekker hoor, lekker, lekker. We gaan, uh, we gaan naar de alarmschijf van deze week. En vorige week was ze natuurlijk hier in, uh, in, uh, in de studio aanwezig. S van Velzen. En ik doe wat ik doe.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 Canada ging voor het leven. mag die armen ziel nou eenmaal graag gelukkig zien. En nu met Suziek, met de kleren wij ze kopen. Ze is pas twaalf in die kleine mij. Doen. Leed dus is niet druk, je bent vandaag de tweede Ach, het einde van de maand, hè, altijd stil Nou ja, ik ben vandaag wel weer tevreden, Vooral wanneer jij nog wat extra's wil Wat doen we? Op z'n Franse plaatjes kijken Toen wees je stof, of heb je al niks meer? Nou ja, vooruit, wat kan het me ook schelen? Heat, schrijf van deze week, is van Velzen en ik doe wat ik doe, we gaan naar Costa Blanca. Come, come with me to the Costa Blanca, where everybody's happy and enjoy the sunshine, while is begonnen. Lekker hoor. De Costa Blanca. En de Fantastic. En dat allemaal hier vanaf de tolweg Tina. En deze zomerse klanken. En we gaan verder met UB40. En I love it when you smile. Blijf erbij. Tot 7 uur. Mijn naam is Goedemiddag. I love you when you smile.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 could be as a soul we'll never die with you and I will be forever by your side with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 Ja, terwijl iedereen is eigenlijk eh, lekker goed ingesmeerd op het strand. Hierbij. Ja, hierbij. Vlakbij de studio, natuurlijk. Van, eh, van Zandvoort. Ja, aan de tolweg hierna. Zetten we in. En te een klokje van een half uur. Mijn naam is Sven Heij. En eh, ja, de heerlijke hier hierdoor. Eh, bij een graadje van 23 en natuurlijk een UV-index van eh, 7. Dus eh, ja, hou, eh, hou er goed rekening mee en smeer je eigenlijk erin. Verzoekplaat aanvragen.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 So darling, save the last dance for me. Mm -hmm. oh, I know. oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your yes, fun, laugh and sing. But while we we're apart, yes, don't give your heart yes, to anyone. Yes,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 Save the last dance for me mm -hmm. Save. Save the last dance for me mm -hmm. well, Let me tell you now Save, Save the last dance for me mm -hmm. Save. Save the last dance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 De vivir. Me olvige de vlieg. De tanto Ik sin het lo mejor que tenía. de meeste die me in het leven geroepen hebben. Ik heb het meestal van Ik Llorar, yo que siempre lachen, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. El sueño de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con los sentimientos. We en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento war. no soy como ayer de no sé lo que siento Me olvidé de vivir Waternood gebeuren in Limburg, natuurlijk, Duitsland, België. Eh, toch, toch deze ja, zomerse muziek van Goede Oil, Iglesias en Mio Witte de Vivi Zo is het. Eh, ja, lekkere zomerse klanken. Wat vind jij, Bart? Ja, zeker weten. Ja, toch? Bart Heemsker, dames en heren. Eh, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ja, eigenlijk zou je hier vandaag, vandaag zijn, maar ja, uh, ja. Hè, vanwege, ja, laten we zeggen, uh, wat dingetjes, uh, gaat het niet gebeuren? Nee, helaas niet. Ja, maar, ik, ik, ik, ik kom altijd graag naar je toe en ja. Nou ja, hopelijk gaat het de volgende keer zeker weer gebeuren. Ja, zeker. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat komt wel goed. Ik bedoel, ja, hè, het, is, het is ook een, een beetje een rare tijd natuurlijk. Ja, zeker. En, dus, uh, en zeker hier met de Grand Prix en de, de Formule 1 en uh, ja... En aan de andere kant hebben we dan wateroverlast en ja, toch is het zomer en we hebben corona, dus ja, wat, wat moeten we nou? Ja, ja je, je denkt helemaal de hele dag aan andere dingen eigenlijk. Ja, toch? Ik bedoel, ja, de ene kant van het land, dat, dat zit ook zwaar in de narigheid. Ja. Buiten de corona om natuurlijk. Dus ja, aan de andere kant kennen de mensen wel lekker naar het strand toe, want ja, hier is het droog en ja, het is allemaal heel, heel dubbel allemaal. Ja, het is, ja, het is allemaal heel, heel erg dubbel inderdaad. Want ja, ja. Hier, hier zitten ze lekker aan het strand, inderdaad. En dan uh, laten ze een hondje uit en dat soort dingen. Terwijl ze aan de ja. andere kant van het land uh, ja, zwemmend het huis moeten verlaten. Ja, knokken ze, knokken ze nog voor de leven ook. Want ja, ja. We drinken er gewoon een hoop mensen, ook mee, omdat ze er gewoon niet bij kunnen komen. Ja, maar... ja, nou, ja, dat is, ja. ja was, even kijken. Het was een heel dorp, was inderdaad afgesloten van, uh, van de buitenwereld ja. als het ware. En waar uh, ja, mensen toch echt, echt uh, zwemmend het huis uit moesten. Ja, het is uh, maar... ja, serieel, uh, sur zeggen ze dat. Ja, ja. Dus, uh, ik weet niet, het, het lijkt net of het een soort film is waar je, wat je voorbij ziet komen. Ja, je kan het gewoon niet beseffen omdat het hier... Uh, ja, hier is het eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Hè. Nee, nee. Ja, je denkt ook dat er zoiets nooit zou gebeuren. En nou, in ene keer leggen er een grote gedeeltes van, uh, ja, van Duitsland, België en Nederland onder water. En, ja. Dus, ja, dat is wel uh, heel eng allemaal, denk ik. Ja, maar het kwam ook door de dijk die uh, doorgebroken was, hè. Van de dijk. Ja. Uh, vierkante meter uh, omtrekken, wat, wat uh, ja, eigenlijk ineens een, uh, een gat sloeg in de dijk. Ja. En uh, ja, uh, kijk, in Duitsland zelfs nog. Een, of nee, het was in Limburg, geloof ik, de, de brug, die ingestort. Ja, het ja, was ook helemaal ingestort. Ja, ja. Ja. Dus uh, er moest een noodbrug aangelegd worden door het leger. En, en nou ja. ja, in ieder geval. Maar de muziek Dat hebben we ook nog, Bart. Ja, zeker weten. Ja, ook, ja. Brengt dat ook nog een beetje positiviteit bij de mensen ook, en een beetje vreugde. En uh, ja, natuurlijk hebben we dat ook nog. Ja, ik bedoel, uh, ge in, gelukkig in, hebben we dat nog. Dat is in ja, ook in de in de verdrietige tijden brengt muziek toch ook altijd wel weer een hoop uh, goede dingen. En dat uh, ja, daar dat gaan we dan maar voor. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja, ik bedoel, ja, daarom zeggen we ook, het is allemaal een beetje dubbel. Maar uh, ja. Ja, we, ja, we moeten er gewoon uh, ja, mee, mee, mee dealen, zeg ik altijd. Ja. Ja, dat is ook zo. We moeten er, ja, we moeten er inderdaad mee raad dat is een goed woord. Ja. ja. Hé, hey, jij bent een EP uitgebracht ja en uh, daarop uh, staat dus uh, Hartendief. dief ja. en man, man, man en mee en, naar huis. Ja. Nou ja, dat ik, dat nu, ik ben een aantal, ja, een aantal maanden ben ik benaderd door een nieuwe schrijversgroep uit Katwijk vandaan. Dat ligt dus heel dicht bij mijn huis. En, ja. uh, dat, dat is een groep dat heet Dutch Brew. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar Hoe sta je? Dutch Brew, Nederlands, okay. uh, Nederlands gebrouwen, zeg maar. B-R-E-W. Uh, Oké. Okay. En uh, nou ja, dat, die groep had mij dus een, uh, een, een berichtje gestuurd. Uh, of ik misschien interesse had om met, een andere, met andere schrijvers in aanraking te komen. Om misschien uh, mooie nummers uit te gaan brengen. Want ze zochten eigenlijk een beetje een opkomend uh, Nederlandse uh, Nederlands zanger. Die zeg maar uh, nou ja, daarvoor open stond. Ik zei, nou ja, stuur me wat toe. Ik zeg nooit gaan nee. En uh, nou ja, ze hebben me toen een tiental, uh, nou, zeg maar, tien nummers toegestuurd. En uh, daar heb ik toen uh, het nummer harten dief uitgekozen, want ik, ja, ze waren eigenlijk alle tien, super raaf. En uh, we zijn toen bij elkaar gekomen en we hebben toen een deal gesloten over het nummer harten dief. En uh, ja, het voelde allemaal zo uh, vertrouwd en ik voelde mij als een vis in het water ook met deze schrijver. Alles superleuk en ze hebben alles uh, in één pakket. Hun doen ook de fotografie, hun doen de videoclips, uh, de opnamestudio hebben ze erbij. Dus alles zit gewoon in één pakket. Ja, want de, de, de, de, de foto is inderdaad ja, een mooie foto, zeg maar. Ja, en hun hebben ook de videoclip hebben ze ook voor me gemaakt van Harte Dief. En dat ja. is een voor gave videoclip geworden. En ja, we knokken eigenlijk nou met z'n viertjes om, om, om een zo mooi mogelijk uh, product in, in het land uh, op de markt te brengen qua uh, videoclips en muziek. Ja. ja, en dat is natuurlijk super gaaf als je dat met z'n vieren kan doen. Normaal spreek je weer afhankelijk van andere studio's of van andere partijen om je videoclip te maken. En nu zit het allemaal bij elkaar, dus je doet het eigenlijk met, heel, met een heel klein groepje waar je gewoon een hele hechte band mee krijgt. En dat ja. is wel iets heel moois. Ja, die, die, heel die lekker een lekkere En die andere twee nummers, die lagen eigenlijk daar op de plank en die, uh, voor, voor Walter Cruz. Ja. Ik was het nummer hard die van het opnemen en uh, toen kwamen ze naar me toe en zeiden ze, we hebben hier nog twee andere nummers. En uh, dat is het nummer man, man, man en mee naar huis. En die hadden we eigenlijk op de plank liggen om naar Walter Cruz toe te sturen. Maar ja, onze samenwerking loopt zo onwijs leuk. En uh, ja het voelt allemaal zo vertrouwd. We gunnen die jou ook die nummers. Misschien is het leuk om met een EP op de markt te gaan komen. Ja. Eerst, voor, eerst was de bedoeling mei Maar ja door, alle, ja, door alles wat niet kon. kon Ja, het de, in het door de hele zingen. consternatie inderdaad. Uh, ja. Die is ontstaan door de, door de corona gebeuren. En toen had ik dus uh, gekozen voor, uh, voor juni. Toen zei Dennis nog tegen mij apart. Weet je het zeker? Er komt zoveel muziek uit. Hè. Straks sneeuw je onder, onder andere muziek. En uh, nou ja, gelukkig is ook het nummer opgepakt door de grote radiozenders. Dan ben ik blij met iedere ja. radiozender die het ja. nummertje draait. Ik ja. bedoel, NL die draait hem. Um, ik bedoel, het is super gaaf dat, dat er dan tonnen doorheen komt. En Dennis zegt ook, ja, dat is toch een teken dat je natuurlijk ook gewoon... Kwaliteit op de markt zet en dat het er dan toch op boven komt drijven. En dat vind ik wel heel erg mooi, om dat weer te horen van, uh, ja, van, van andere mensen. Dat ja. is wel bijzonder. Ja, ja. ja, daar gaan we er natuurlijk altijd voor. Hè? Ik bedoel ja, een beetje kwaliteit. kwaliteit. Ja, ja. Is, ik ja. wil eigenlijk niet van minder gaan. Dus, uh, <laughs> nee, nee, gelijk heb je. Want uh, ik leg he, dat, de uh, altijd heel erg hoog en dat, doen die, uh, ja, dat doet deze groep ook. En dat, ja, dat is gewoon heel mooi wat mee te maken. Ik zeg altijd: je kan alleen maar beter worden, Bart. Ja, dat is ook zo. En ik ben nooit uitgeleerd en uh, ik, ik, ik, ik zal voorlopig nog blijven knokken, al duurt het 20 jaar, dus ja. mensen zijn voorlopig nog niet van mij af. <laughs> nee, gelukkig niet. Ik bedoel, eh, ik bedoel, er zijn artiesten natuurlijk genoeg. Ja. Eh, maar eh, ja, ik zeg altijd niet iedereen kan zich artiest noemen. Nee, dat is ook zo, ja. Eh, en eh, ja, verdient verdient ze brood mee en, en, en uh, ja, die moet daarvan leven. Ja. En de andere die doet het gewoon voor de lol en uh, ja, ik zeg altijd uh, ja voor de boterham op de plank. Ja, zeker weten. En, en die, uh, meestal hebben die ook nog een baan daarnaast. Ja, die heb ik ook. Ik heb ook nog een baan daarnaast omdat ik voorlopig om ik wilde eigenlijk gewoon fulltime gaan zingen, maar ja, het is eigenlijk door de corona dat ik ja, gedwongen ben om iets ernaast te blijven, ja. te blijven doen. Ik had gisteren op een andere radiozender er ook over. Mensen denken allemaal van, uh, ja joh, hij heeft een platenlabel, Dus het zit allemaal wel goed. En ja. ook, uh, nou, de, de, ook de artiesten die bij een platenlabel zitten... moeten gewoon voor hun nummertjes betalen. Het is puur de promotie ja, en de steun die je krijgt. En, maar het geld gaat echt vanuit de artiest in de muziek. En uh, dat, dat, daar vergissen ze er eigenlijk de meeste wel eens in. Ja, ja, ja. Want ik zeg altijd, uh, het, is, het is behoorlijk duur. Laat ja. ik het zo zeggen. Eh, alles, alles, alles heeft een prijs. Eh, de, ja. En de cd, de muziek, uh, uh, ja. het, het, het maken ervan, het bedenken ervan, uh, het kost allemaal geld. Ja, en de videoclip die je erbij maakt, ja. dat, dat loopt echt in de duizenden euro's om zoiets, zeg maar, om, om een nummertje op de markt te brengen. En, ja. ja, joh. En toch uh, gaan we gewoon lekker door. En, uh, er zijn nog moeilijke tijden, ik geef niet op. En uh, we blijven gewoon kostelijk knokken om de mooie nummers van ieder jaar lekker op de markt te brengen. Zodat uh, ook mijn bekendheid misschien ieder jaar een klein stukje groter wordt in Nederland. En dat zie ik uh, alleen maar meer en meer groeien. En dat is alleen maar heel mooi mee te maken. Ja, nou, dat is zeker belangrijk, Bart. Ik bedoel, uh, daar doen we het voor. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dat nummer. Oké, okay, nou als de mensen me in ieder geval willen zoeken... ...ze kunnen me vinden op Facebook onder Zanger Bart Heemskerk Rijnsburg. Ik ben te vinden op Instagram onder Bart Heemskerk 0802. Nou ja, al mijn nummertjes staan op Spotify. Zeggen jullie van, jeetje, wat een leuke plaat. Zet hem lekker in je zomerse playlistie. En uh, nou ja, voeg me toe lekker op je Spotify-account uh, bij, uh, nou ja, bij volgen. En als je me volgt op Spotify, komen de nieuwe nummertjes automatisch straks in je playlistje te staan. Uh, nou ja, ik ben te boeken eventueel via mijn platenlabel Groot Hit Blauw. Of stuur me via Messenger op Facebook een bericht en ik reageer altijd terug. Want ik mag platen, het van mijn platenmaatschappij gelukkig gewoon lekker zelf ook blijven doen. Dus nou ja, lieve mensen, geniet lekker van het mooie weer. En uh, nou ja, in, alle negatieve, in, in alle negatieve dingen die er op de wereld zijn, proberen we vanuit de muziek een beetje positiviteit naar boven te brengen. Dus hier komt het nummer harte van Bart Heemskerk. Hey Bart, dankjewel. Dankjewel. En ik wens je een hele fijne uitzending en de volgende keer kom ik zeker heen. Oké, okay, houden weer aan. Groetjes en een goed weekend. Dankjewel man. Hoi hoi. Hoi. Mijn hand steven vast. Hé hey, hé hey, liefje, ik zal blijven kiezen voor jou. Jij hoort hier, ja, je bent mijn hart en dief. Jij bent mijn hart en dief. Jij bent de chocolaatje bij de koffie, jij bent de kers op de taart. Jij bent alles wat ik wilde en veel meer, jij bent zoveel waard. Jouw glimlach geeft mij energie elke dag, ik weet zeker dat jij bij de past. Hé hey, hé hey schatje, ik zal op je wachten vannacht, geef me alles en pak mijn hand even vast. Hé hey, hé hey liefje, ik zal blijven. Jij bent mijn zonnestralen na de regen. Jij bent het ritme van mijn hart. Jij zal me nooit vervelen of bespelen. Jij bent de reden dat ik lach. Ja, glimlach geeft mij energie elke dag. Ik weet zeker dat jij bij me bangt. Ja, dat was je dan Bordheimskerk en jij bent mijn hartadief zijn nu wel PP, moet ik zeggen. En uh, daar staat ook nog op uh, man, man, man. En uh, ja, meer, uh, meer, meer, meer, meer, ja, weet ik helemaal niet. Uh, we gaan <laughs> verder. Hij hey, gaat, goedemiddag. Goedemiddag, ja, duidelijk vooral. Ja, lekker weer. Hé, <laughs> hey, hoe is het? Goed, man. Ja, ja lekker. Is dat in de tuin of niet? Ja, ik zat even lekker in de tuin. Ja, gelijk heb je. Even op, de, even op het stoeltje. Met een borrel en een biertje? Nou, nee, nee. <laughs> nee. Nog even niet. Hé, hey, ja, want dat is wel uh, jouw nieuwe single natuurlijk. Met, uh, samen met Jannes. Yes. En uh, ja, hoe, hoe is dat, die samenwerking uh, tot stand gekomen? Oh, Jannes en ik kennen elkaar al twintig jaar. Uh, uh, we hebben allebei natuurlijk uh, zelf een drukke agenda. En, uh, maar we hebben het hier al heel lang over en het is er nooit van gekomen, maar ja, afgelopen jaar hadden we natuurlijk tijd genoeg. Dus ik heb die plaat geschreven, ik heb het hem laten horen en was heel enthousiast en uh ja, het is er dan toch nog een keer van gekomen. Oké. Okay. En uh, zit er nog meer in? Uh, gaan jullie nog, uh, nog meer doen samen of uh, blijft het voorlopig bij deze ene single? Oh, daar hebben we het van de week toevallig over gehad. Ja, in de toekomst sluiten we er niet uit toch? Het is, uh, bevalt voor allebei goed dus. Ja. Nou ah ja, het is ook een gezellig nummer, hè? Ja, dank bedoel... je. Ja, bedoel. ja. ja nee, maar ik bedoel, een borrel en een biertje, ja, wij, wij noemen het de kopstoot. Ja. <laughs> ja. Maar ja, moest... maar Dit borrel en een biertje is apart, hè? Ja, ja, ja. ja dat, moest, dat moest natuurlijk in de refreinpost, de... dat snap ik. <laughs> hey, maar uh, ja. Het, gaat, het gaat, uh, gaat heerlijk met het nummer. Ja, het is niet te geloven, man. We, ja, we hebben dagelijks contact en ja, weet je niet wat er gebeurt. Overal wordt hij zoveel gedraaid. Ja, ook muziekfeest op de plein zag ik voorbij komen en dergelijke. Dus. Ja, klopt. We zijn er overal uitgenodigd. En, uh, ja, we gaan er het beste van maken. Het is een beetje een vreemde tijd, hè? Want eerst mochten het wel en toen mochten het niet. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus ja, de tijd werkt niet echt mee. Maar uh, ja, in ieder geval, uh, ja, de mensen, de fans in het land, uh, de radiostations, het Iedereen is, uh, is heel. Uh, Blij met dit liedje, dus ja, dan, dan is het voor ons ook goed, hè? Ja, dat zeg ik, het is een leuk, vrolijk nummer. En uh, ja, met dit weer, uh, ja. Het, terrasjes zijn in ieder geval gelukkig nog helpen. Hè? Ja, gelukkig en, wel, ja. En, en zeker hier aan het strand, uh, aan de boulevard en zo. Dat, uh, ja, dat is gewoon heerlijk. En uh, ja, als het goed is hebben ze ja, ik een woon, beetje... Uh, ik, ik woon 50 meter van de Maas af, dus als het zo doorgaat, heb ik daar ook een strand voor mijn deur. Ah, ja, nee, dat moeten we niet hebben. Nee, ja. we, dat... Uh... <laughs> ja komt goed omhoog. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, hè, het, er is al uh, ellende genoeg, uh, moet ik zeggen. Als we dat uh, gezien hebben, allemaal, de beelden, uh, Duitsland, ja, België, Nederland. Allemaal ja, allemaal. En, en een klein stukje Frankrijk ook nog, want daar zag ik, uh, dan zag ik gewoon een auto voorbij drijven. ik denk nou, Oké, okay, nou ja, ja, ik woon echt, uh, ik woon echt vijf me 50 meter van de Maas af in de Leuze, vlakbij uh, ja en uh, ja, wij gaan een paar keer per dag kijken, want uh, hij staat echt zo hoog. Ja. ja, dat is een beetje tafereel van, uh, van, van 1993, 1995. Ja, klopt ja. ja. ja. Toen, uh, toen was het ook uh, een aardigheid, behoorlijke aardigheid, want dat kan ik me nog herinneren. Toen uh, ben ik zelf ook uh, gaan kijken, de Maas. En die, die, die kwam ja. inderdaad uh, behoorlijk over de, over de drempel heen. Daarom nou, We pakken er vanavond maar een biertje en een borrel op voor zolang het kan. Ja, zo is het. Voordat het euh, zwemmend euh, het huis moet verlaten. <laughs> want dan drijven al die flessen voorbij en dat moeten we ook niet hebben. Nee, zonde man. Ja. Hé, hey, ik denk... Uh, wij kunnen mensen jou uh, even toevallig volgen. Want je had ook een eigen site. En, uh, op uh, op ja, Facebook? Van, uh, een website en op alle social media eigenlijk wel. oké. Okay, uh, uh, dus kunnen we, als je mijn naam tikt, dan kun je me overal vinden. Ja, nou ja. Uh, de mensen... Tik Grad Dame in. Iedereen kent Grad Dame, als het goed is. Eh, als ze van Nederlandse muziek houden natuurlijk sowieso. Nou ja, ik doe het al 23 jaar bijna. En uh, je staat er toch ook van te kijken of mensen me niet kennen. Hoor. Ja, ja, dan, dan sta ik daar in het hart van te kijken, ja. Dus, dus er zit nog groeien. Ja, ja, weet je, er zijn altijd natuurlijk uh, mensen die, uh, ja, die eigenlijk weinig, uh, misschien weinig radio luisteren. Of uh, uh, bepaalde genres luisteren. En ja, dan, dan, dan snap ik dat. Ik zeg dat, ja, degene die met Nederlandstalige muziek houden, die, ja, die moeten je kennen. Ja, die en die zeker Jannes. Die anders. moeten me wel kennen. Zeker. hey Grat, ik zou zeggen... Heb ik inmiddels al verdiend, denk ik. Ja, dat dacht ik wel, hè. Ik bedoel, uh, zeg ik, hier gaat een behoorlijke tijd mee. En, uh, hey, ga jij nog trouwens een, uh, een nieuwe single uitbrengen binnenkort? Of uh, is dat ja, eventjes denk... door de corona nog in, in het verschiet? Nou ja, door de corona hebben we alles eigenlijk wel een beetje opgeschoven. En dit is... Uh... Ja, die werd met Jannes. Dat stond eigenlijk bovenaan mijn lijstje. Dat vond ik gewoon zo leuk om te doen. Ja. Um, dus ja, maar deze plaat die gaat zo goed. Dus ja, het is dus altijd even afwachten. Wat, wat gaat er verder nog mee gebeuren. Hè. Ja. Uh, maar als dat. Uh, ja, als, deze single, uh, als de mensen deze single genoeg gehoord hebben. dan kom ik wel weer met een nieuw liedje aan. Ah, oké. Okay. Hé, hey, ik zou zeggen. kondig hem lekker aan. Dan kunnen we nog net een stukje draaien voor, uh, voor het nieuws van 6 uh, van, uh, uur. En uh, ja. Dan gaan we straks gewoon nog een keer draaien, maar dan helemaal. Is goed jongen. Ik ben Kabarmen en je hoort mijn single samen met Jannes. Doe mij een borrel en een bieter. Hey, dankjewel Grat. Hey, okay. En uh, goed weekend, geniet van het weer. En uh, kijk uit, hè, he. hou het droog. Hoi hoi. hoi hoi. Ik wou je nog bellen om te vragen hoe het gaat. Het is er niet meer van gekomen grote vriend, mijn fijne kamerad Ik heb je zoveel te vertellen Ja fijne jong, vanavond wordt het laat Dus ga de taxi maar bestellen Want we gaan er een pad pakken Ja vanavond wordt het laat En je weet dat ik met drank op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 ik, hey, grote vriend, mijn fijne kameraad. Nu zijn we toch weer even samen. Doe nog een rondje, het mij nu is weer leeg. Wat zijn het hier toch kleine glazen? Want we gaan er een pap pakken. Ja, vanaf. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.